Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een aanslag op twee waterpijpcafés in de Duitse stad Hanau, vlakbij Frankfurt, zijn zeker negen doden gevallen en vijf mensen gewond geraakt. Een schutter nam de twee sisha lounges gisteravond onder vuur. De vermoedelijke dader is vannacht dood aangetroffen in zijn huis in Hanau, waar nog een lichaam lag. De federale openbare aanklager in Duitsland neemt het onderzoek naar de schietpartijen over. Duitse media melden dat wordt uitgegaan van een extreem rechtsmotief. De politie heeft dat laatste niet bevestigd. Bij een incident in een zorginstelling in Wageningen... is een dode gevallen en zijn twee mensen gewond geraakt. Omwonenden zeggen dat de twee gewonden begeleiders zijn. Het zou gaan om een man en een vrouw die allebei steekwonden hebben. Hackers hebben afgelopen zomer de klantgegevens buitgemaakt van zeker 10 miljoen gasten van de Amerikaanse hotelketen MGM Resorts. De namen, adressen en telefoonnummers van de hotelgasten zouden zijn geplaatst op een forum voor hackers. Ook de gegevens van zanger Justin Bieber en Twitter-topman Jack Dorsey zijn gelekt. MGM gaat ervan uit dat er geen financiële gegevens of wachtwoorden zijn buitgemaakt. Air France-KLM leidt 150 tot 200 miljoen euro schade... door de uitbraak van het coronavirus... heeft de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij berekend. Door de uitbraak vliegen Air France en KLM niet meer op China. Verwacht wordt dat het land nog zeker een aantal weken zal worden gemeden. En, de twee en twee passagiers die zaten op het cruiseschip Diamond Princess... en besmet waren met het coronavirus, zijn overleden. Het gaat om een man en een vrouw van in de 80. Het schip ligt sinds begin februari in de Japanse havenstad Yokohama. Aan boord zijn meer dan 600 besmette opvarenden... het grootste aantal buiten China. Het wereld het is bewolkt en het misert af en toe. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 10. Vanavond gaat het harder regenen, maar morgen klaart het op en is het zo goed als droog bij ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM even Verkeers. De verkeers de verkeer bij, ons bij de ADB. De ochtendspits stelde niet al te veel voor. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... ...daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude... ...met ongeveer een kwartier vertraging. Op de A7, de Afsluitdijk, zien we wat vertraging richting Hoorn bij Den Oever. Hou rekening met zo'n 10 minuten oponthoud. A10, de ring van Amsterdam tussen de Afrit-Volendam en de Koentunnel... ...4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A27 van Alberen naar Gorkum... ...daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hilversum en Knoopend Rijns-Weert... ...met 20 minuten oponthoud. En dat komt door een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 Goedemorgen ZFM, goedemorgen Zandvoort. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren, ik ben blij mee, ik ben blij mee. En dat is echt de moeite waard, want het is een vrolijke morgen, dames en heren. De zon schijnt weliswaar niet zo hard. En het gaat een beetje mizeren. Mizeren is al een soort van woord van, uh, ja, wat, wat, wat zelfs in nieuws wordt teruggebruikt. In het weerbericht, het misert vandaag een beetje. Ah ja, dat hoort er ook bij allerleukste muziek de hele dag door. En uh, ja, uh, je kan uh, luisteren en kijken live bij ZFM. Moet maar even op de site kijken. www.zfmlive-live.nl Je weet niet wat je ziet en je weet niet wat je hoort. Kijk, echt mooi ervan, hè? Hier, Jonas Brothers. Roll the earth and fight just to say a smile Cause you got no flaws, no flaws I'm not trying to be your part-time lover Sign me up but then full-time, I'm yours, aren't yours So what a man gotta do, what a man gotta do To be torn? I'm sure I'm sure So I gave a million dollars just to go to grab me by the car and i'm come with us With us I'm not trying to be your bottom lover Sign me up for them full time, I'm I'm yours I Dat een man moet doen. Ah, Dat zijn mooie teksten. Kan je wat mee? Waar de Jonas Brothers bij ZFM? Goedemorgen, dames en heren. Bijna tien over negen. En Corendon krijgt een beachclub, maar krijgt ook een, uh, een, holfkes... een, de, de, de, een een evenementencomplex. Op het Waterplein. Gaaf, hè? gaaf! goed bezig jongens. Daar houden we van. Hier is de Disco Inferno van de Tram. Dus op het hoogtepunt was. 106, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10. ZFM gelogen. Mm. ZFM bij. ZFM Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Niks van gelogen, hoor dames en heren. En kate is nog prachtige plaat van Kate Bush. In Weathering High. 4 uh, minuten 11 man, prachtige muziek. Ze doet niet veel meer hoor. Ze heeft uh, de zakjes gevuld. En zit lekker met de beentjes omhoog op de bank te genieten van alles wat haar is gegeven. Nou, kan je dat niet kwalijk nemen hè? En uh, het leuke is dat uh, het circuit uh, geopend wordt natuurlijk in maart en dat uh, Max Verstappen is uitgenodigd om de allereerste ronde te kunnen gaan doen uh, op het nieuwe circuit om te kijken hoe hij straks uh, op uh, 3 maart gaat winnen. Ha, ha, ha. Dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Mensen. Beste muziek hier op ZFM 24 uur per dag. hier is poison. And every rose has his thorn. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together we feel miles upon inside. Was it something I said or something I did? Till my words not come out right.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 Every rose has its thorn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 is dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Poison was dat. Zwaar van. Ha, leuke platen zeg. Ja, Over What a Night. De 1988 remix. Oh, what a night. Hier zijn de Four Seasons. Hij... Maar dan wel de 1988 remix. En nee, nee, nee, niet dat je daar uh, vergissing in maakt. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is heel belangrijk. Hier is Martin Garrick. En Dean Lewis. Used to love Remembering the only thing that made me feel like I was worth the love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 Skies, and into the dawn, I do my best to try and find some sleep, but you still keep me up. We used to hold hands, now I dance alone. We had Springsteen playing so loud. We danced in the dark 'til it felt like home. With your home was anywhere. disjokkie de, de op aarde. In ieder geval het beste, volgens mij. Zoiets. Ja, zou kunnen, zou kunnen. ZFM, het geluid van Zandvoort. In de morgen, om bijna half tien, is hier Gino Venali. en it hurts to be in love. ZFM, want uh, wij zoeken mensen in verband met de drukte van de Formule 1 die eraan komt. We gaan natuurlijk een hele hoop doen hier op ZFM, dus uh, mailtje aan, mailtje aan. Kijk eens even wat een vrolijke rustige muziek. Hier is Air Supply bij ZFM. Het geluid van Zandvoort 24 uur per dag. En all out of love. Zing even mee. Ja? Australië, Eerste play. Wist je niet, hè? Wist je niet. Begon in 1975 en nog steeds treden zij op, dames en heren. Ja, en dit was hun enige hit. Hoogtepositie nummer 27. Vier weken in de top 40. In 1980. All out of love. Prachtige plaats. Bijzonder. En hier is Maroon 5.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 Met de Wintersport uh, met de elektrische auto wil gaan, dan moet je wel uh, een beetje tijd hebben. Want uh, het gaat nog wel een beetje lang duren als je wil opladen onderweg. Want het duurt sowieso al een half uurtje om op te laden. en dan moet je daarna nog 75 minuten wachten tot je plekje hebt. Narigheid hoor. Narigheid. Ja, het is niet allemaal uh, feesten met die elektrische naarigheid. De, de Tesla Model 3 is de koploper. En de afgelopen jaar gingen ruim 50.000 nieuwe elektrische auto's op kenteken. <laughs> Hier is Harry Styles. En adore you. Nog eens de klare taal van Harry Styles. How are you? Dat was wel de Chrono mix, hè? Dan weet je dat. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Ach, dat wist ik nog niet. Het is bijna kwart voor tien en uh, hierna nog twee uur uh, non-stop. En dan hebben we weer lunch en dan zit ik er weer. Ach, wat leuk. En dat weet ik niet, maar hou hem er wel op, hè? ZFM, met geluid van Zandvoort. Hier is Eclatis Night... Zonder pips dit keer. Baby Yo Change. Nou, ga er maar even voor zitten. Vrolijkheid, troef. Vrolijkheid, troef, dames en heren, bij is ex Om kwart voor tien bij ZFM. Glad is night. En baby, don't change your mind. Goedemorgen. Marsje Heinz Dat is de volgende, waar wij van kunnen genieten. weer. lijkt wel in Chin Chin zitten weer. Eens dus even kijken wat er allemaal qua nieuws net binnen is. Brain Power brengt later dit jaar een nieuw album uit. Nou, dat is lekker om te horen. En gaat op toenemen ook nog. Wat boffen wij we toch weer? Jongen, jongen, jongen. pick is er what you believe is right and some say that's just not the way you will only make things worse so i close my eyes and turn my head away Ze heten Anouk en nog steeds eigenlijk. Anouk Taylor was dat met heel. En dit is Genesis, dames en heren. Bij ZFM. En The Land of Confusion. Confusion bij ZFM. En het is al bijna weer tien uur, dames en heren. En dit is de laatste. En hierna het weer en verkeer. En dan uh, twee uur lang uh, non-stop. En om twaalf uur ben ik er weer samen met Jelmer... voor het lunchprogramma. En tot straks!